Yeah. Uh -huh. <laughs> Zo. Ik heb even het geluid van het uh, theater opgenomen. Dus, uh, Oké. Okay. Had ging ik het goed? Ja, uh, Ricardo. Hadden we elkaar al. Uh, ja, al goed? Ik heb hem wel gezien, maar ik oh, weet niet ja. meer hoe hoedanigheid. weer. Ja, heeft. nee, voor de smaak van Laak. Ja. Doe ik een uh, geluidsproject. Uh, met uh, geluiden uh, van de omgeving ben ik. Uh, Want, uh, waar met, name, met name spoorwijken en directe omgeving. Af en toe hebben we hier de ambulance en de brandweer, natuurlijk. Ja. Nu, nu niet gehoord, waarschijnlijk. Nee. Ik weet niet of dat erbij moet. Ja, maar ze rukken regelmatig uit. Kun, kun je iets in scène zetten? of brandalarm alarm hebben. Ik heb al verschillende bewoners gehoord dat, die, dat het hen was opgevallen. Maar uh, dat, is, dat is natuurlijk met geluidsomgevingen. Ja. Dus, uh, het ene moment is het er en het en, verandert. Het kan ook, zo weer weg, ja. Het kan zo weer weg zijn. Maar het is regelmatig. Ja. ja. Maar hoe regelmatig? Ja, dat is natuurlijk. Ja. Want ik hoor hem zeg maar, tot in de theaterzaal hoor ik zeg maar, het alarm, of het alarm, de, de sirene. Ja, ja. <laughs> We gaan alles erbij halen, maar de sirenes hoorden wij hier zeg maar in de tijd voorstelling of zoiets hoor je het. Z zelfs? Ja, ja. Door de voorstelling heen? Ja, ja. dus het is ja. best wel Het uh, ja. brandt weer vaker dan de, of, heb je, of maak je het onderscheid niet? Met nee, nee, nee, het is... Uh, er zit een onderscheid in, maar ik let daar niet echt op, moet ik eerlijk zeggen. Dat is dus een storend geluid wel. Het is een storend geluid. Ja. En de ene voorstelling kan dat makkelijk hebben, en, ja, nou, hoor je, niet een, ja, je hoort wel een beetje, maar, ja. dan is het, maar als je een hele stille voorstelling hebt, is ja. dat wel uh, ja. Ja. Ja. Is, jammer. Ja. Ons stil moment natuurlijk, dan moet je hem ook. Uh, ja, ja, ja, ja. ja. ja. En jij bent, wat, jij bent technicus hier? Nee, Thomas is technicus, ik ben bedrijfsleider. En Thomas loopt net oh, met je bent die de bedrijfsleider. Ja. En Thomas oh. gaat net met die, ja. jongen, zeg maar eventjes, ook voor het geluid. Ja? Die wilde zijn drumstel wel of niet versterkt uh, doen. Oké, okay. ja. Dus die zijn daarmee aan het schouwen. Dus ik weet niet of je oh. daar iets van op wil nemen. Ja, misschien wel leuk om even. Uh, ja. Ja. Ja. Ik denk niet dat ze gaan drummen. zie Nee, de... we zijn nog een tijdje bezig, denk ik niet. Ja. Nou, dat geeft niet, dat komt ook een andere keer wel. Uh... Nee, ik denk misschien, hij ja. zou moeten gaan doen doen en dan is het natuurlijk uh, ook voor hem de akoestiek en dergelijke. En, ja, okay. ja. ja, je zal het net zien, hij komt natuurlijk nu nee, helemaal geen kijk, ik gaat alleen, eh, komt terug. En ja, zonder... Uh... Oh, dat zie je meteen. Ja, ja ik zat die gele, zeg maar, uh, oh, ja. Ja. achter, kijk, als je nu doorloopt zie je hem nog net zie je rijden. Ja. Ja. ja, ja, ja, ja. Misschien dat hij hem nu aanzet, dat hij... Uh. Nee, hij gaat nou ga net. zetten. Ja, hij ja. gaat net. Uh, ja. Nee, hij is binnenkomend. Ja, ja. Ik nou, toch een beetje in de, in de pijn halen. Ja. Dus. Ja, leuk. Nou, succes. Ja.